It's okay. Nou, Isabella May was dan met It's Okay. Weet je, dat is Isabella May afgelopen, even denken, vrijdag nog in de race al was. Oh jee. Het was oh. echt een super optreden samen met Erwin van Lichten, een gitarist. Een vrij bekende gitarist zelfs. Mm -hmm. En het was een super optreden. Mm -hmm, dat heb ik gemist. Ja, ze had ook nog een verrassing. Een vriendin van haar, die was toevallig bij haar op bezoek. En die heette Marte Hamers... En die maakte ook muziek. En die uh, kwam mee. En die heeft in de pauze heeft ze nog drie of vier nummers gespeeld. Dus het was echt een uh, spontaan optreden. Dus het was een onverwachts bezoek van haar? Wat, of, of was het van haar gepland? Van, van Isabel haar... en Erwin was het gepland. Dat was ja. in het kader van de zomeravonden ja. in de race of in de mm. cultuurpluktuin de populier. Ja. Uh, maar dat Marta erbij was en ook uh, zong en speelde, was een verrassing. Dat was onverwachts. Ja. Dat maakte het wel extra leuk, hè? Ja. Toch? Ja. zit ook een beetje te kijken in het nieuws van vandaag. Hè? Uh, en uh, ja, daar staat bijvoorbeeld, dat weet ik uit mijn hoofd, staat vandaag ook een recensie in uh, over het Midsomerfestival hier in Goorlen waar we het er straks al even over hadden. Uh, ja, ze gaan alles een beetje tegen het licht aanhouden... want uh, het was een zeer succesvolle editie. Was het druk? Het was, uh, ja, zeker op zaterdag. Toen ben ik dan geweest, toen was het erg druk. Ik hoorde van uh, onze, onze techneut, onze techniekman... bij de lokale opgehoorde, op Stefan, dat het tijdens Goorles zingt. Uh, en de toppers, dat was ook helemaal vol, helemaal afgeladen. Alleen de zondag was wat minder. Toen werden er wat jeugdactiviteiten uh, uh, toen gedaan... Alleen, ja, toen was het een beetje te warm ook. Dus ja, toen ja. Waren, mensen die, uh, die kwamen er niet echt op af op dat moment. Maar het was wel gezellig en daar gaat het ook om. Er is hier ook nog een openluchtzwembad hè? Dus ik denk dat de jeugd ja. toch daar dan daar voor kiest. die gaan daar meestal naartoe, hè? Ja. ja. Maar ze gaan het in elk geval tegen het licht houden. En uh, ja, ze proberen volgend jaar om, uh, om toch weer... Uh, ja, weer een hele succesvolle editie te maken. En dan ook weer zoiets als de Tribute Band van Michael Jackson. Maar dan bijvoorbeeld iets anders. Maar wat er ook was... Voor dat optreden, en die hebben we nog niet genoemd, dat was Elfix. Mm -hmm. uh, die uh, trad op. En uh, dat was een beetje een, een persiflage op Elvis Presti. <laughs> Want hij kwam in een heel groot pak kwalden Dat was echt een meter bij een meter breed. En uh, daar kwam hij mee het podium op. En met een haardot zo van wat totaal niet op Elvis leek. En een steengoede gitarist en uh, hele goede zangeressen. En uh, nou, die, die deed gewoon nummers van Elvis Presley. En het was gewoon echt humor. Want dat pak, dat ging uiteindelijk ook uit. Hè? Dat pak met dat pruik en die bril op. En toen gingen ze een strip-act doen op het podium. Hmm. En dan deed hij langzaam... Tada -tada -tada. deed hij zijn pak uit. Nou, dat was echt sensationeel. Het was een heel spektakel. Het was dus. een heel spektakel. Maar dat mogen we ook zeker niet vergeten. Want die, El die Elfix, want zo noemde hij zich eigenlijk... hij stond in het programmaboekje als Elvis uh, gen genoteerd. Maar het was eigenlijk Fix um, En uh, ja, die gaf echt een fantastische show weg. Het was echt heel erg leuk. Het was echt uh, daverend. Dus uh, mensen niet alleen uit Goren, maar ook uh, ja, de omgeving ja. die, die moeten echt volgend jaar Ja, en die hier waren komen. ook heel veel hoor, ja. want, uh, want ik, ik, ik was ook met een aantal mensen die, uh, die uit Goren kwamen. En die zeiden, je kunt het ook precies zien, want je ziet precies wie hier niet uit Goren komen. Hè? Want het is, ja, dat wordt toch uh, op een hele andere, uh, uh, ja, to toch... Toch kun je dat, zei hij, op een of andere manier herkennen. Hij zegt, nou, die komen waarschijnlijk uit Tilburg. <laughs> dat zijn Goorlenaren, dat is dat, dat is zus. En het waren echt heel veel mensen van buiten het dorp gewoon die langs kwamen. Maar ja, dat wil natuurlijk ook wel. Als je zo'n Michael Jackson act neerzet, yeah. dat trekt mm -hmm. natuurlijk landelijk gezien heel veel uh, mensen. En die waren er ook, want er waren mensen uit Rotterdam, uh, Den Haag, uh, zelfs uit, uh, uit uh, Sneek, uit Leeuwarden waren er wat mensen. Die kwamen echt puur voor die act. Is het is heel leuk dat Goorlen dan zo'n uh, ja. sleutelrol kan spelen. Ja, daarom. Ja. Dus, en daar gaan ze dus ook mee verder al dus in de krant. Om dat verder uit te breiden. Maar het was dus een heel bijzonder weekend. heel bijzonder weekend. Vanaf volgende week is het ook weer een bijzonder weekend. Of in ieder geval een aantal dagen. De, ja. de Goorlense kermis. De Goorlense kermis, ja. Ja, er is ook nog wat commotie over ontstaan. Want uh, er was hier in goorlen, was er een Goorlen, uh, of die is er natuurlijk nog steeds, Fratello, de ijssalon. En uh, ja, die, uh, die had vorig jaar al problemen, want toen stond er een deel van zijn ker de kermis stond voor zijn deur. <lacht> dus ja, je raadt het al, niemand kon ijsjes kopen bij hem, yeah. want de boel werd gewoon geblokkeerd. En dan nou hadden ze vorig jaar tegen hem gezegd, vanaf de gemeenteraad, van nou, volgend jaar gaan we om tafel zitten en dan zorgen we dat het toch allemaal in orde komt. Maar tot zijn grote verbazing zag hij de kermis weer opbouwen en in één stond het ding weer voor zijn deur. Ja, yeah, <lacht> dus, en nu? Ja, en nu? Nou ja, ze konden er niks meer aan doen. Want hij is ook nog naar de gemeente toe geweest. Dus is trouwens ook nog een interview terug te luisteren via de website van de lokale Omopgoorde. Uh, ja, want het is ook nog in het nieuws geweest. Ik heb die man ook nog gesproken. En die heeft ook nog verteld van uh, hoe en wat en waarom. En uh, ja, de gemeente kon helaas niks meer doen. die zeiden natuurlijk weer... Volgend jaar ja. gaan we er wel naar kijken. Ja, je mm -hmm. kent het verhaal wel. Maar, ja. maar, maar behalve dat nieuws, het, het wordt wel groots aangepakt, hè, de kermis. Het wordt heel groots aangepakt, ja. Wat, wat, wat dat betreft uh, ja, herkent het zijn weergave weer gaan we niet. Het is betaalbaar. En het is betaalbaar ook. Het is ook voor de mensen die iets minder geld hebben... die schijnen dan ook nog iets, uh, ja, iets meer te kunnen doen als normaal. Wat is de grootste attractie die hier staat? Uit mijn hoofd weet ik het niet. Weet jij het, Marcel? Nee. Nee. Maar in elk geval veel attracties. Ja. En uh, ja, op uh, drie gedeeltes. Dus het, het wordt, echt, uh, wordt echt heel erg groot. Nee, dan, dan maken we volgende week nog een stukje mee, hè? Ja, volgende week wel. Ja. Ja, dan kunnen we de auto niet meer parkeren, want dan is het uh, helemaal vol, denk ik. Maar dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja. Maar ja, dan nog even terugkomen op die ijsselon. De gemeente heeft wel een pleister op de wond gedaan... Ze hebben bordjes geplaatst tijdens de kermis. Met de, daar is de ijsalon. Oh. Nou. <laughs> nou. nou, dat is gewoon een gemeentelijke oplossing. Hè? Je plaatst gewoon bordjes, ja, ja. want daar is die, daar moet je wezen. Nou, toch nou. iets. Goed. Nou, we blijven in beweging. En dat doen we met Bob Marley en de Wailers met Keep on Moving.